Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Oud deelnemers van televisieprogramma Spoorloos krijgen compensatie van omroep Caro en CRV. De laatste jaren werd duidelijk dat er meerdere mensen die meededen aan dat programma aan verkeerde families werden gekoppeld. Volgens de advocaten die deze groep bijstaan is er een schikking getroffen met Caro en CRV. De omroep zegt dat de foute matches nooit hadden mogen gebeuren en biedt excuses aan. Caro en CRV zegt dat de schade op passende wijze wordt vergoed, maar hoeveel geld er wordt betaald is niet bekend. 10.000 artsen in Britse ziekenhuizen hebben het werk neergelegd... voor een vijfdaagse staking. Conspirant Arjen van der Horst vertelt waarom ze dat doen. Deze artsen zeggen sinds 2008 is jaren bezuinigd op de zorg. In combinatie met de inflatie heeft dat onze salarissen uh, ja, uitgehold. Reële salarissen van jonge artsen zijn er altijd een kwart lager... als je dat vergelijkt met 2008. Wij willen nu niet ineens een enorme zak geld. Wat wij willen is simpelweg dat ons salaris wordt hersteld... naar het niveau van 2008. Ja, maar dat komt toch neer op een loonsverhoging van bijna 30%. De Britse overheid biedt nu niet meer dan 5,4%. En het aantal natuurbranden in Nederland stijgt. Dit jaar waren er tot nu toe al zo'n 700 meldingen van een brand. Voor de bestrijding werkt de brandweer steeds vaker samen met boeren. Zoals in Ommen het geval is. Daar houden boeren al 75 jaar het gebied veilig met hun trekkers en hun giertink. Al blijven ze wel op gepaste afstand, zegt de Veiligheidsregio. Veel verder dan het vuur. Maar wel om te zorgen dat we daar een grote brede stoplijn gaan creëren. Dus wij zetten ze niet actief in de vuurbestrijding. Dat is ook te gevaarlijk, want ze hebben ook geen ademlucht. Bescherming. Ze hebben geen tractoren die de roken buiten kunnen houden. Dus dat willen we niet. Het moet wel veilig gebeuren. Ja, die boeren kunnen vooral op plekken komen waar brandweerwagens lastig bij kunnen komen. De boeren blussen na, houden het gebied in de gaten en kunnen op die manier nieuwe brandhaarden voorkomen. Gaan we naar het weer toe. Vanmiddag klaart het verder op en is er nog kans op een zonnetje. Vooral in het westen en langs de kust. Het wordt 21 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file door werkzaamheden op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Het rijdt daar langzaam bij knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar net geen 10 minuten. En door die werkzaamheden staat er ook een file op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Kaagdorp tot aan knooppunt Veen 3 kilometer file. En dat kost je bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag. Is the night without you. Just as lonely as Wat is, wat is dit nou? Er, er, er komt wat binnen hier. Dat is, dat is werkelijk niet te geloven. Het gewoon. is niet de boys are back in town, maar de kids are back the in town. De kids down. are back in town. Ja. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, hey. Wat leuk dat jullie er zijn. Wat ja. kom, ja. kom je doen? De, de luisteraars kunnen het niet zien. Ja, misschien ja, ook sommigen ja, ja. wel. Oh, dat, dat oh, je geeft geeft moet je even komen zwaaien? Ja, laat maar. Voor de, je de camera. Mag je even zwaaien ja, de naar de, camera? de kijkers? Moet er even hier gaan staan? Zo, hier. Ja, daar Ja, uh, ik, zal even, ik zal even verslag doen voor de mensen die uh, alleen maar luisteren. Er zijn allemaal kinderen in de studio die nu naar de camera's waaien. Voor de mensen die uh, de Voor de mensen die de studio in beeld hebben, die kunnen de kinderen allemaal zien Maar Ik ga straks aan de kinderen vragen of ze misschien een liedje voor ons kunnen zingen. Dat, dat lijkt me wel leuk. Live in de uitzending. Een liedje. Live in de uitzending, zou dat kunnen, denk je? Le Le Lea, Lea, Lea. We hebben, we hebben Lea, en Lea is sorry, natuurlijk zelf zangerist. Lea, kom er even. Ja, pak maar een pak maar Hallo. Pak hey, maar een Ik ga even zitten. Pak ja. maar een scherenapparaat, Lea. Ja, ik zou Lea. nog een, een staart ja. dat ja. doe ik zelf. Hey, Lea, uh, de kindertjes, zijn die goed bij stem? Zijn ze wat, sorry? Goed bij stem? Nou, ik heb er denk ik wel een paar. Uh, ik zal het zo meteen even vragen, die het misschien wel heel leuk vinden... om even wat te komen vertellen. Nou, nee, uh, ho ho, of, uh, ja. Vertellen vind ik hartstikke goed. Oh, maar ik heb aan? het over zingen. Oh, ja, een klein liedje. nou, ik ga het zo meteen even aan de vragen... maar ik heb het gevoel dat we er misschien wel eentje bij hebben... die dat, uh, die dat wel heel mooi vindt. Maar, we moeten het natuurlijk wel weer. maar ik, ik zal het even navragen zo. Ja, het ja. lijkt, lijkt me heel gezellig. En, en heb jij het nog druk met die... zingen? Of? Ja. Nee, ja, nee, nu even niet. Nu even niet, nee. nee, nee, nee druk nee. Uh, met het juffen. Ja. Ja. <laughs> ja, het is heel gezellig in de studio, luisteraars. Uh, uh, jammer als u de, de, de, de studio niet in beeld heeft... want ja, allemaal kits in de studio... Hello, boys and girls. <laughs> de, ja, we hebben... Ja, er oh. wordt gezwaaid. Uh, maar direct hoop ik uh, dat, dat ze echt even losgaan hier. Uh. Oh, ja, ja, ik heb juist tegen ze gezegd, jullie moeten heel stil zijn. Wel nou, nee! Wel uh, nee! Nou, Hé, hey, we wel uh, nee! We keer te ingelicht. Ja. Nee, ja, nou, we, zijn, we vinden het eigenlijk alleen maar hartstikke leuk... dat we er even bij mogen zijn ja, vandaag. Ja, tuurlijk. ja, ja. Uh, er zijn de luisteraars vanmorgen, hè? dus uh, daar moet je eventjes aan denken natuurlijk. En de dj's. Ah oh, ja, en de DJ. En de, en de DJ's. dj's. Er is plek straks, er is plek. <laughs> Precies. Ja, we gaan er even verliezen. Ja, je laatste uitzending hè, vandaag. Ja, ja tot dit. één uur. Uh, Naar één uur valt het doek. Ja. We zijn het doek nog aan het installeren. Ja, maar het doek, maar dat doek dat zit zo verschrikkelijk vast. Hè. Dus niet ja, het is wel vastgeroest. na nou, al die ja, jaren. Niet dat... om het om te draaien, maar hoe lang, uh, hoe lang doe je dit nou al? Oh, kijk, In die tijd dat ik met radio begon, spraken dus ze in Nederland of Duits zo lang is het geleden. Jeetje. Ja. Nou, uh, ja, heel wat jaartjes Dat is heel lang geleden. Ja, ja we, we hebben het dus uitgerekend, maar we zijn maar gestopt. Want nee. Ik moment me de tel kwijt. Ja, echt, echt. Het telraam had niet zo heel veel, uh, zo veel kraaltjes. Nee, nee, daarom. En, en, en wat ik wel leuk vind, is al die jaren heb ik gewoon de naam van een Bruis gebruikt. Ja. En die heet helemaal niet zo. Nou, maar voor ons nu wel. Ja, nu wel, maar die, ja. dit, dit, dit blijft ook gewoon en... Uh, ja. Ik krijg regelmatig brieven van de belasting. Meneer Bruis woont u bij u? Ik zeg, ik niet. Weet het. Nee, ik weet niet wie dat is. Nee, ja. hij, nee. is eigenlijk, hij is eigenlijk de man van Willem Boers, hoekvrouw. Ja. Oh, <laughs> kijk. Dat heb ik al heel lang voor me willen houden. Maar ja, hij kan zijn mond niet houden. Nee, ja precies. Je moet hem geen geheimen vertellen. Die nee, heb, zeker niet. Maar zeker. Nou, ja, hij is echt de man van uh, geweldige muziek. En dat hebben we de afgelopen programma's die we samen gemaakt hebben. hebben, dat, uh, hebben we hebben natuurlijk ten uh, volle van genoten. En daar gaan jullie nu ook even van genieten. Want ik denk dat hij wel weer wat... Uh, voor ons in petto heeft. Ik heb mijn pet niet op, maar oh, kijk. Nederlands Diamant. Nederlands Diamant. Where it began I can't begin to knowin But then I know it's growing strong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 Fill it up with only two. And when I hurt, burden runs off my shoulder. Ik weet niet wat hier allemaal gaat ja, gebeuren, we, we, we maar het gaat niet te veranderen in de, we de we, we, we, we, we, we studio wat er nooit gebeurd is. Het, het is bij ons zo, Willem, in, in ons programma, dat Kijk, we hebben zulke praten. jonge fans. We hebben ja. zulke verschrikkelijke jonge fans al. Ja. En die zijn speciaal voor ons naar de studio gekomen vanmorgen. Wat vind je daar nog van, Willem? Ik vind ik sta ja, Fantastisch, hè? Ja, dus. Meiden, jullie vooraan. Zijn jullie wel eens in de studio geweest van de radio? Nee. nee. Nog nooit? Nee. Even vertel, even jullie naam. Wie zijn jullie? Uh, ik ben Valerie. Valerie? Val Valerie, dat is een nummer van... Uh, hoe heet ze ook weer? Uh, Amy Winehouse. Amy, Amy Winehouse, toch? Dat gaat ja. van de ja. Valerie. Ja. Nee. Dat is iemand anders. Oh, dat dacht ik. Dat ik. En jij? Ik heet oh, Jocelyn. Jocelyn? Jocelyn. Mooie naam, Oké, okay. Oké, okay. ook, ook een mooie naam. Hé, hey, en jullie zijn nog nooit in de studio geweest? Maar misschien zijn jullie wel verschrikkelijke uh, goede zangeressen, of niet? Nou, je mag ja zeggen, gewoon ja zeggen. Hij vindt ook dat hij goed kan zingen. Ken, kennen jullie een klein liedje voor ons zingen? De, de, de, de ja. kinderen die erachter staan, die... die uh, komen ook maar naar voren, hoor. Je mag ook even bij de microfoon staan. Kom er maar bij. Ik kom er mee. Kom maar bij. En uh, dan heb ik... Uh, hier, een dame, die is wat kleiner. Dus ik zet de microfoon even omlaag. Hoe, hoe, hoe weet jij... Uh, vertel aan de, Alle mensen in Zandvoort, hoor je nou pra, praten. Dus vertel eens wie je bent. Ik heet Lexi. Ook een mooie naam, hè? Applaus voor die naam, hè? Fantastisch. En die dame met die hele mooie haarband om. Hoe heet jij? Sissy. Oh, wat een mooie naam, allemaal. Fantastisch. Kunnen jullie met z'n allen voor ons een klein liedje zingen? Ja, dat kunnen ze wel. Lea, ja, help, help ja, even een ja. beetje. Nadring, wat vind je dat we allemaal kennen? Eh, uh, In de uh, Maneschaar. Oh, dus Gaan we het doen? Oh. Huh? In de maan is schijn, in de maan is schijn. Loop je op het kopje? Het raam kookt En je raadt het niet, en je raadt het niet. Zo doet de vogel en zo doet de feestjes voor mij. Zo doet de duizend pootjes. En dat is één, en dat is één. En dat is één. Klikken dan de key en dat is echt en dat is rom en zo blij wij doen we onze som. Pom pom. Hey. Hey. Nou jullie gaan, jullie gaan, allemaal naar de Voice volgend. Dat, ja. is talent. dat is Kijken jullie er wel eens naar? Dat een nou, Het is nou niet meer, maar het komt wel weer terug. Dus daar kan je er weer naar kijken. Ja, maar natuurlijk. Wanneer, wanneer komt jullie nieuwe cd uit? Daar ben ik wel benieuwd. naar. Nou, wanneer jullie cd uitkomt? Ja, ja. ja. Uh, ja. Nou, even kijken. We hebben uh, juf Lea en de Skippers ja. uh, komen. Nou, zullen we, wat zullen we zeggen? Volgend jaar augustus. Nou, als je dan dat ja. die, die single neerlegt bij uh, even geen rust aan de kust. Dan wordt die gepromoot. Ah ja, dat is wel een goeie. Dat is wel een goeie, hè? Vind ik wel een leuk programma, even geen rust aan de kust. Ja, ik, luister, nu... ik persoonlijk luister er nooit naar. Dat nee, ik, word nou, ja, bent, ja. ik word daar niet rustig nee, van. Ja, de ik de word daar niet dus. rustig van. Al die, die kwebbeltantes, ja, uh, nou, ze hebben nu zomer verstopt, dus je hebt even rust. Ja, ja, ja, ja. aan de kust. Ja. <laughs> ik wil dat de, de jonge dames vragen, jullie hebben nou natuurlijk vakantie. Gaan jullie met je vader en moeder, of, of uh, met je opa en oma, of andere gezinsleden... gaan jullie nog leuke do dingen doen met vakantie? Even, ja. Waar ga je naartoe? Naar Mallorca. Na, oh, wat? Naar Mallorca? Dus je gaat vliegen. Heb je al eerder gevlogen? Heb je al eerder in een vliegtuig gezeten of nog nooit? Oh, oh jij bent ervaren al. En de andere kinderen, waar gaan jullie naartoe? Ik, ik ga nergens. Vertel. Oh, ga je nergens heen? Uh, ja, ik oh. was oh. hey, al. Een... Ik was gisteren. Dus, wil jij het vertellen? Want jij gaat ja, vandaag de uh, ja, laatste dag hier en dan ga je ook weer Wil jij het vertellen? Ik weet het niet. Oh, weet je het niet meer? Volgens mij, volgens mij gaat ze uh, ook voor het eerst in vliegtuig, toch, Sissy? En oh. mama mag in het raam. Mama mag in het raam of bij het raam? Oh, bij het raam. Ja. ja in het raam is ook wel. Nou ja, mag misschien ook. <laughs> ja, wie weet. Ja. Dat mama wel, bij het raam. Dat is wel heel hoog, hè, als een vliegtuig. Hè? En ik heet van mijn achternaam heet ik Duif. En ik kan ook vliegen. <laughs> nee, niet echt natuurlijk. Hè? Oh ja, en jij gaat natuurlijk ook uh, van het weekend uh, ga je op vakantie. Toch? Naar Frankrijk. Frankrijk. Nou. Ah, wie ja. madam. En dat is wel leuk, want wat ga jij daar doen? Uh, uh, naar een klemping. Een? Klemping. Een camping. Ja, een glamping. A camping. A glamping. A glamping. A glamping? Wat is dat dan ja. nou weer? Een glamping. glamping. Ja. Glamorous camping. Een glamorous ja. camping. Dan loop je dan loop je de hele dag, loop je, iedereen loopt er met lippenstift op of zo. Is dat zo? Nee. nee. Oh. Wat dan, wat is dat dan? Uh, nou, dat zijn steentjes. Ja? Yeah. Maar die, um, die blijven de hele tijd staan. Oké. Okay. Okay. Dus die worden niet verplaatst. Die worden niet verplaatst, oké. Okay. Oh, ja. is dat Normandie of zo? Normandie, weet je dat niet? Of Paaseiland? Ja. Nee. Hé, hey, maar uh, en heb je nog broers en zusjes? Klein Een, een klein zusje. Echt nog een baby? Of? Nee. Dat niet meer? Oké. Okay. Want jullie gaan natuurlijk met de auto er naartoe? Ja. ja. En uh, hoe vind je dat om zo lang in de auto ja, te zitten? Ja, dat hoeft niet. Uh, nou, dan moet ik allemaal bedenken wat ik wil doen. Dus dat vind ik best wel moeilijk. Ja, en, en neem je dan een tablet mee of zo? Of een mobieltje waar je op kijkt? Of, of nee. Spelletjes, ik uh, ik computer? Ik spelletjes doen. Veel beter, hè? Ik mag niet op een computer en nee, nee, nee, nee, nee, nee. papa, papa en mama pesten een beetje, of niet? Mama zit er voorin en die ja. gaat dan soms een ditje doen en papa rijdt papa rijdt oké, oké. Mama kan niet rijden of mag niet rijden? Wat is um, nou, papa vindt het leuk. Papa vindt het leuk, ja. ja. ja. Wat leuk nou, allemaal. Ja. Nou, heel veel plezier dan straks, hè? Wanneer gaan jullie weg? Um, morgen? Morgen. Op, op zaterdag. Dus dan moeten we ja, morgen geweldig. met ze alle, ja, allemaal geweldig. naar jouw huis gaan... allemaal ja. uitzwaaien als je weggaat. Ik ah, nee. zie daar nog een, een paar stralende oogjes voor me... en die, misschien willen jullie ook nog wat vertellen voor de radio... want je hebt nou de kans, hè? Iedereen hoort je. Als je een verhaaltje wil vertellen over iets wat je hebt meegemaakt... hoe was het op school afgelopen weken? Leuk. Spannend? Ja? Hebben jullie nog een musical gedaan of zo? Nee, alleen nog groep twee. Nee. Alleen nog groep twee. En alleen in groep 2? Ja, Ja, dat is... Dat en wat voor musical was dat? Ik was in alleen ik. Maar zij is Ja. Kom er maar bij. We hebben nog geen groep 8. Oh, nee, had je hier ook wel kunnen praten. natuurlijk. Ik ga naar groep 7, na de zomervakantie. Bijna. Nou luisteraars, ja, ze zijn even in overleg van uh, uh, uh, of er nog een optreden gaat komen. Ik weet niet, is er nog een, een uh, meisje of jongen die... Uh, ik, uh, ja, ik. Nee, ja, nee, ik ga het wel even met ze bespreken. Oké, uh, oké. Okay, okay. Ja, ga jij heb, nog wat dingen uh, of uh? Ja, als Ja, Dat moet dan naar de kapelle, denk ik. Of heb je een orkesttrack mee? Uh, er nee. nee. heeft een memory stick in de zak. Nee, Nee, nee. nee. nee, nee. heb je dat niet? Ik ben het was verdorie mag ik even zeggen, Charles, hè? Als je, ja. oh, jij kan het niet zien, maar als je overheen kijkt. Het is één gloeen van gezellige kinderen. Moet maar eens oh, je, oh uh, Onze Willem uh, achter ja. de knoppen. Willem, hier is elke keer dan begint hij de uitzending, dan gaat hij naar de knoppen. En nu staat er allemaal kinderen te kijken van hoe dat allemaal werkt met die schuifjes daar uh, in, de, in de studio. Als ik dan, uh, als ik dan uh, muziek uh, wil Hallo. hebben of zo, zeg maar. Kijk eens, en ik heb hele mooie bloemen gehad. Hoe vinden jullie die? Mooi, hè? Gaaf. Ik laat nou even een mooi bosje bloemen zien aan de kids. K geven jullie wel eens bloemen aan je moeder, of niet? Ja. Ja, komt ja. Ja, wel. Ik heb bed. het een keer gedaan. Zo, kijk, iedereen nou kan iedereen ons weer horen en Charles die, die, die, die hoort dat ook als het goed is. Charles, hoor je mij? Ik hoor jou en wat heb ik hier? Wat zeg jij? Wat heb ik hier? Een uh, little is... green back. Little green back? Ja. ja. Zeg, wat is dat nou? Moet je daar nou mee? Ja, ja, ja nou ja, ja, dat, ja, ja. Uh, George Baker belde mij. Hij zegt, waar is jouw little green back? Ik zeg, nou, ik heb een little green back. Ja. Hij zegt, hou je back? <laughs> nou, nou ja, zeg. Nou ja, zeg. Nou ja, zeg. Oh. mag ik niet zeggen. Hè? Dat mag je Dat mag ik niet zeggen. Dat mag ik niet zeggen. Die jonge dame die kijkt me Die is nou heel boos op me, hè? Kun je zelf het wel dus mee? Dat valt wel mee. Uh, uh, uh, krijgen we al een optreden van Lea, of, uh? Ik weet niet, Lea, hoe ver ben je, ben je, ben je, ben je... Ben. Jongens, Echo's staan aan, aan, aan. Hallo, hallo, hallo. Hallo, no, no, no, no. Ja, nou ja, ik werk, ik heb geen muziek, joh. Maar, maar, wat, wat voor muziek heb ik? Ik heb wel een ding in de auto leren, een doedelzak. Een doedelzak. Oh, nee, maar die kan ik zelf wel spelen. Zal ik het even doen? Nou, maar jij zou toch zingen. Nee, maar ik kan ook doedelzak spelen. Wist je dat niet? Ja, maar La komt wel. Komt-ie? Komt ja. Hé, hey, maar dit is. Dit is een, ja! Ja, dat doe je hartstikke hoor. Ja, goed hè? Heb je daar geen last <laughs> En dat maakt deze uitzending gedenkwaardig. Het, uh... <laughs> hey, heb je daar geen last van die doel in je keel? Nee hoor. Nee. nee, nee heb nee, mijn, nee. ja, mijn moeder me geleerd? mijn ja. moeder ja. hey, me geleerd? Ik geen rust aan de kust, dan krijg je dit. Ja. <laughs> Moet je, moeder, Hey, maar, maar een klein stukje acapella. Ja, ik kan een okay. stukje acapella doen, dat is geen probleem. Uh, uh, ja. wat, ga je, wat ga je voor ons zingen? Weet ik niet? Weet ik niet, ken ik niet. Sorry, weet ik niet hoe gaat het? Ja, dat weet ik dus Jumpo. nog niet eigenlijk. Even vertel. Uh, ja, weet ik. Oh, weet je wat? Ja, we zijn hier met, met, die, met die kids natuurlijk. Ja. En, uh, uh, het is nog steeds, ik weet niet hoe lang geleden het is dat die film is uitgekomen, maar Frozen houdt nog steeds ja. de handen, of de harten vast. ...van elk kind wat ik ontmoet. Um, dus ik weet niet, misschien kan ik dat wel. En als ze het dan leuk vinden... ...ja, ik ken hem alleen het Engels. Maar misschien kunnen ze dan in de achtergrond een beetje meezingen. Ja. Dat gaat, uh, dat ik gaat... heb hier alleen de Duitse versie leren. Maar... Oh, die, ja, die weet ik ook niet uit mijn hoofd. Oh, zeer koud. Nee. Zeer, zeer, zeer koud. Zeer koud, zeer koud. rozen, ja. <laughs> ik wil ook meteen zeggen wie wie, weet je wel? Ja, dat ja, ja, ja. ja, dat is weer een andere taal. Uh, dus die gaat, uh, nou, eens even kijken... Uh, The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. En dan weet ik eigenlijk de tekst wel niet meer. Oh, dat ging <laughs> ja, Jawel, jawel. Uh, a kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside couldn't keep it in heaven knows i've tried don't let them in don't let them see be the good girl you're always meant to be conceal don't feel don't let them know well now En ik heb hem echt niet. Nou, nee, dit alles... geweldig nou, applaus. Applaus. Hey. Ja, luister, luister. Ja, luister, Dat is geweldig. Dat is gewoon live, hè? Ja. Nou ja, ik, ben, ik heb, ik heb uh, nog even snel mijn instrument uit de auto gehaald. Mijn trompet. Dus uh, ja, het zal iets anders klinken, denk ik. Jongen, wat een rare uitzending is Wat een vreemde uitzending, maar wat is het hier gezellig? Zeker Werkelijk. weten. Kijkelijk. Nou, uh, Charles, uh, jij had nog iets uh, bijzonders? Nou, uh, bijzonders. Ik, heb, ik wil het even over het weer hebben. Het weer? Moet, ja, het weer. Maar dan moet ik eens even kijken of ik, uh, of ik uh, een uh, Moet ik mijn acht... gitaar uit de auto halen of zo. Ja, uh, uh, uh, misschien deze. Kijken hoor. Oh. Ik weet niet of dat het is. Ook tijdens app. De mooiste muziek in Overvloed. Wat is dit nou weer dan? Ja. Oh, nou, ik doe het zelf wel weer. Kom maar op. Oké. Okay. Ja, luisteraars, u wilt, mee, u, u, u, u wilt vast wel weten uh, of uh, het weekend in Zandvoort... de, de moeite waard is om uh, qua weersomstandigheden door te brengen. Nou, uh, vanmiddag, daar kan ik het uh, eerst maar even over hebben dan. Uh, is, ja, ik kan het niet anders maken dan het is. Er is eerst veel bewolking waaruit plaatselijk wat motregen valt. In het zuidoosten schijnt af en toe de zon en uh, komt uh, een enkele bui voor... Met later vanmiddag een kleine kans op onweer. Oh. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en dan breekt daar de zon steeds meer door. De middagtemperatuur, luisteraars, varieert van 20 graden Celsius in het noordoosten tot plaatselijk 25 graden in het zuidoosten. Hier aan de kust, dus een graad of 20. Nou, dat is best wel een comfortabele temperatuur om. Uh, buiten door te brengen. De wind uh, uit het noordwesten is zwak tot matig. Vanavond uh, maakt het zuiden van Limburg eerst nog kans op een enkele bui... maar elders blijft het droog met in het westen de meeste zon. En daar staat dan uh, weinig wind. Ja, one way wind. M morgenochtend zijn er perioden met zon, vooral in het oosten... maar later wordt de bewolking in de westelijke helft van het land wel dikker... en kan er plaatselijk uh, wat lichte regen vallen... De wind is zwak tot matig uit de zuidelijke en zuidwestelijke richting. Morgenmiddag is er een afwisseling tussen zon en wolken... en plaatselijk kan er een licht buitje voorkomen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan zee... tot 26 graden plaatselijk land inwaarts. De wind is zwak tot matig uit het westen. Morgenavond is er af en toe zon, het is overwegend droog... maar vooral in het oosten is er dan ook weer een lichte bui mogelijk... Daar hebben we hier dus allemaal geen last van. Nou ja, dan de vooruitzichten. Wist toevallig met vooral zondag en maandag... toch weer enkele buien. Ik hoop dat het voor Pride en zo allemaal... Uh, mee gaat vallen. En dat het inderdaad lichte buitjes zijn. En dat er ook nog volop te genieten is... van zonnig, uh, droog weer. Ik lees wel... dat er uh, in, in de loop van de dagen... Dan ook weer minder buien gaan komen. En af en toe meer zon. En de maximum temperatuur blijft wel rond de 22 graden. Dus... Het is niet koud om buiten te verblijven. Dus dat is allemaal goed, nieuws. Tot zover het weer, luisteraars. Nou, dat is, is geweldig. Mag een groot applaus voor de Weerman! Yeah! Nou, nou, kom me helemaal voor Ja, Het komt me helemaal voor Maar nu is het natuurlijk wel zo, de rest van ons leven zullen we jou niet meer horen over het weer. Nee. He? Tenminste niet bij, je, niet bij ons, nee. <laughs> nou, hartstikke mooi. Het was, nou. Uh, het was, alleen, ik miste de pingel een beetje. De, ja, de, ja, de pingel kwam niet op gang. Dus ik, ja, ik kreeg die klep niet over ik man. had, Nee, dat is, nou ja. Want ik dacht bij mezelf, ik denk, nou, we zitten alleen met je, met je mameloutes of zo. Ik ja, weet de het de niet, de... ik weet het niet. Nou ja, goed. Ik zet er nog gewoon stukje muziek op, want we schieten later op weer. Zo is dat. dat is het, de, de jongen. Jongens, in deze chaos. En, en Cheryl die kijkt me ook al aan. Van, wat gebeurt er allemaal? Ja, allemaal erg spannend. Maar er staat hier ook nog een hele grote kartonnen doos. Ik weet niet of wij voor dat uh, uitzending is afgelopen. Ja, nee, ik uh, zou het wel heel erg, heel erg leuk vinden als die doos geopend werd. die doos is namelijk ja. verstuurd door... A Annemieke. Annemieke voorzitter oh. Vladingen. Vladingen. Uh, mede, met medeweten van, uh, van Petra natuurlijk. Petra Dillema. En natuurlijk ook Sophie uit Leeuwarden. Het uit het jouw wordt vandaag. Het jouw wordt. En ik heb geen idee wat erin zit. Dus uh, jongens, maak hem maar open. Doe ik, ik even een roffeltje. Even kijken. Oh, hebben we nog een... Uh, zet er He, er heb je een roffel? Een roffel. Nee, ik heb wel wat anders. Uh, waar wij altijd mee beginnen, zeg maar. Ja. Dat is, uh, dat is wel, een, uh, wel een toepasselijk iets als achtergrond. Even. Even. Oh, even als achtergrond. Nou... Degenen die in de studio zitten, horen nu niet, niet de muziek, want de microfoon staat open. Gerry gaat die doos openmaken. Kun je naar de midden toe, Gerry? Ja, even wacht, ik mag twee even, even kijken. Waar ben je? Want ik zie jou wel, ik oh daar ik ben je. Wat heb je gezien? Naar je toe, naar je toe, hè? Het is wel goed ingepakt, hè? Kijk. Te goed? Nee, is niet. Hé hey, Wim. Hallo? Ja? Oh. ja? Ja, mijn microfoontje staat er open, maar. Oké? Uh, nee. open. Oh, dat geeft niet, dat moet. Nee, oh, dat moet. De... Oké. Okay. Nee, nee, nee. Ja, maar we hebben een doos. Dan kunnen de luisteraars live meemaken wat er hier allemaal gebeurt. We hebben de doos van Pandora, maar ik denk het de Ik weet niet of het op de deksel of daar nog wat. Er uh... uh, staat aan de radiostudio ZFM Zandvoort ten, ten aanzien van Willem Bruist, Gerry Rutte en Charles Duif. Nou. 15 10A in Zandvoort. Nou, kijk eens aan. Kijk eens. Jeutje. Jeutje. Allemaal lijkt Het lijkt wel Sinterklaas. Ik ben er zeker Sinterklaas niet. Is een doos? <tractors> nee, hè? De, ik zag nog een wit, wit ding op de deksel zitten. Is dat een brief of, of een. Nee, een... Oh, ik hoop het adres. Je? Dat ja, okay. is het adres, Ja, oké. Er zit niks. Er is geen envelop waarop het in zit. Oké. Dat zit misschien hierin. Dames, dames, wat hebben jullie gedaan? niet of dit de bovenkant is ja, we, gaan, uh, we gaan het afwachten ja er komt nu rook uit het pak en er staan allerlei kindertjes Kinders te kijken Wij, wat zal, zal er, zal er in zitten niet oh, hier te ja. kijken wat wij wat wij allemaal ja, gehad hebben ja, gehad ja. Dan ben je maar gerrit hè? ik, ik je geef je de uh, snij want ik ja, kan dat niet ja wel. ja oké okay. oh ik ben zo blij dat jij slagen bent geworden nee ik hè? ben niet geworden nee oh allemaal hartjes, hè? zie je dat? Oh, Allemaal hartjes het op het cadeaupapier. Kijk eens even. Weer een doos. Alweer een doos? doos, doos, doos, doos. Jongen, jongen, jongen. Een doos, de doos. Gerry. Kijk Willem, eens even. Joke, dit Joke. moet gestuurd worden. Dit is voor Charles en dit is voor Willem. Is die voor Willem? Oh jee. Dan maken we dat open. Dan maken we dat open. En dan krijgen we de foto... Oh, kijk eens een uh, huh? foto van een van de posters. Ah, kijk dan. Oh, en daar staat dus in dat we genoten hebben van de gamma ja, het programma en dergelijke. Leuk. Nou, kom met tekst wel even voor. Charles, wat hebben we genoten van jouw grappen en grollen? Soms op het randje. En konden ze er net mee door. Ja, ja. Uh, wat maar hebben we genoten zo, van de typetjes? Harm en zijn moeder. Hallo, nou, ik ben ook nog even langsgekomen in de Ja, dus ga dus zitten, ja jongen, ga ik ben er toch ja. nog even. Ja. Die komt kom toch nog even binnen kijken, wat gezellig. Hallo allemaal, ik ben nou, er ook nog even, even. even. Op, ja, de op de vol. Op de in je hè? Ja, maar de, we, we hebben gehoord, ik, krijg, uh, ik heb net gehoord dat wij een roltrap krijgen. En die stoeltjes liften dus, dus ook niet. Dus ja, sorry, sorry, sorry. Oh, maar jij hebt toen een hele andere boodschap op de kaart staan, zie ik. Ja, het is persoonlijk. Oh, ja, hartstikke lief, ja. Ik heb hier staan bijvoorbeeld, wat verstander dat je afscheid neemt van Charles, want... Uh, helaas, je bent heel erg veranderd. En nee, dat staat er niet. Ja. staat er niet. Nee, nee, nee. Nee, maar het is fantastisch uh, wat jullie gedaan hebben, dames. We ja. zijn helemaal... Uh, uh, nou, bijna, een bijna, bijna een beetje emotioneel, toch? Ja. ja. ja. ja ik zie jou, bij Willem lopen de tranen over zijn wang, Annemiek. Dus zegt ja, nee, maar ja. Komt, ik heb een nieuwe bril en er zit een beetje gestrukt, dat ding. En, Pe en Petra hij heeft, hij heeft de zweetparels op zijn voorhoofd staan, maar Echt waar, joh. Oh, we hebben nog glazen ook gehad. Zijn ze sterk, hè? want dan kan ik de bril gewoon af doen. Het? Glazen met een zonnetje erop. Nou, wat nou Fantastisch. Het logo. Fantastisch. Schitterend. Met een logo. Ja, het logo hier. Dat ja. Dat gemaakt. Voor jou Ah, Oh, schitterend. J J J wat lief. En nog één. Ook zat. Oh, maar is een Ja, luisteraars, we, we, krijgen, we krijgen een paar prachtige nou? glazen met, een, met de datum van vandaag erop. En een zonnetje. En Het is allemaal uh, ter nou, gelegenheid van onze ja, allemaal... laatste uitzending van vrijdag nou, ja. gebeurd. Ja, ja. Kinderen komen ook Komt hier nu weer. naar de balie toe om, uh, om te helpen met, uh, met uitpakken. En er zit al allerlei plastic in die, uh, in die kartonnen doos waar al die mooie glazen in zaten. En ook nog weer mooie, ah, ah, ah, ah. mooie, hey, baantjes, wat mooie kunstwerken met belletjes. Zelf gemaakt. Uh, uh, zelf gehaakte uh, uh, voorwerpen. Fantastisch. Ja, maar het het, het, lijkt, het, het eh, lijkt wel een sleutelhanger. Is een gemaakt, Sterker nog, het is een sleutelhanger volgens maar die mij. Ik kan zo de kerstboom in. Ja, fantastisch. Ziet er mooi uit. Ja. Schitterend. Hoo je er maar even een stukje muziek in willen, want. Uh, ja, la, la, laat ik dat maar eventjes doen, want, uh, want de luisteraars die, die, die uh, niet afgestemd zijn op de studio, die kunnen dat niet een zien. Met, uh, ah, schitterend. Nou leuk hè. Nou ik heb uh, voor, voor Cheryl had ik nog een, uh, een speciaal nummer. Ja, dat is. <middels> Misschien wat negatief. Maar deze jongen, hij maakt nog hoge sprongen. Oh, hij wordt wel ouder, maar blijft steeds even lief. En ik voel van mee een keer voor jou, voor de meiden van het bedrijf. Je blijft maar lachen als stortje, ben al je dagen lang stijgt. Zo je zet recht voor onze raam. Maar als we zo koud, je voor samen, al slaan, van de Ja, je wordt ouder, papa. En uh, ja, dat geldt voor ons allemaal, natuurlijk. Zeker weten. En uh, ja, die Peter Koelewijn. Dat, uh... Ja, wat, wat gezellig, zeg. Al die kinderen. in gezellig, Harm, hè? Ja. Leuk, ja. Heel leuk. Nou, ik heb, ik, ik heb altijd spijt gehad dat ik maar één zoon heb. En dat is Harm. Ja. En, uh, maar ik, ik vond het heel leuk ook al die kindertjes in de studio. En ik ben ook zo leuk... dat ik op, uh, op de laatste kwartier van jullie uitzending... nog even mag binnenvallen hier. Ik, vind ik zo gezellig, Gerry, Dat ik jou ook weer eens even zie. Ik ben zo'n tijd al niet meer in de studio. Nee, geweest, dat is natuurlijk. een tijd geleden. Hè? Nee, we zijn ja. heel lang niet geweest. Hé, hey, ik... Uh, ik, wou het, ik wou het eventjes hebben over. We hebben oh, ja. ook nog een envelop gehad van Joke West. Ja, we hebben voor Joke zieken, ook nog een brief gekregen... een kaart... Maar we gaan zorgen, Joke, dat het jouw kant op komt. Dus dan gaan we naar, naar Hamilton in Canada. Ja, dan krijg je het persoonlijk. Krijg de je Canadees, hij vond zijn treest, was niet de <laughs> maat van mij. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, jongens, jongens ja. ik, ik, wil, ik wil het even hebben over het leven. Hè. Want ik oh heb, mijn, ja, dat, het zou zo slecht nog niet zijn. Ik bedoel, het ja. leven is hard. Het kost je je leven. Wat krijg je er uiteindelijk voor terug, hè? Je gaat de, de, de planeet weer verlaten. En uh, daarom denk ik eigenlijk, uh, ja. uh, Gerry en Willem... Ja. Het leven zou eigenlijk andersom moeten zijn. Ongeveer zo. Eerst ga je dood. Dan heb je dat maar vast gehad. Ja. Dan breng je een aantal jaren door in het bejaardentehuis. Ja. Een beetje bingo, een beetje kaarten. Nou, wat gebeurt er? Je gaat steeds beter zien, horen. En je krijgt zo langzamerhand een, een, ook een klein beetje haak. Zelfs je echtgenoot gaat er weer een beetje fatsoenlijk uitzien. Wat weer gevolgen heeft met betrekking tot de andere seksuele gevoelens... Waar je, uh, waarvan je eerst niet wist dat Ik ze er waren. Ik dacht al, wat duurt dat lang? Kom maar aan. Er, wordt goed voor je, er, er wordt goed voor je gezorgd dat je er op je 65e weer uit wordt gegooid uit dat bejaardentehuis. Omdat je dan weer te jong bent. Vervolgens krijg je van je baas een gouden horloge... en begin je met werken. Ja. Je bent rustig uh, uh, aan met vrije dagen. Uh, en naarmate je langer werkt, word je alleen maar minder gestrest. Je seksuele gevoelens spelen nog steeds meer op in je lichaam... van je levenspartner... Uh, en het uh, begint goddelijke vormen aan te nemen. Na een jaartje of veertig te hebben gewerkt... ben je jong genoeg om een beetje de beest uit te gaan hangen. Aan school hoef je nog niet te denken. Je gaat elk weekend feesten. Je probeert alcohol en drugs uit. Want over 25 jaar is het toch allemaal afgelopen. Je leent lekkere vakanties naar Spanje. Je gaat iedere week op uh, wintersport, uh, apres skiën, Want je hebt 40 veertig jaar een goede baan gehad. En je hebt dus geld zat. Nu ben je klaar om je studententijd in te gaan. Je gaat verder bekendmaken met uh, alcoholische drankjes en ex extacitjes. E uh, je leren, leren en huiswerk maken. Jo, dat is niet nodig. Je hoeft toch niet meer te gaan werken. Op je twaalfde ga je naar de basisschool. Je hebt geen enkele verantwoordelijkheid. Je kan zoveel spelen als je wilt. En dan word je baby. Je wordt aan de lopende band geknuffeld en vertroedeld. En tenslotte kruip je lekker in een jonge vrouw... Daar breng je de laatste maanden zwevend door. Jongens. En dan komt nog de apporte app, zeggen ze dan, ja. van het hele verhaal ja, natuurlijk. Je eindigt als een spetterend orgasme. Zo, zo. Dat, nou, is het, dat, dat is het brengt leven. mij toch wel tot een conclusie eigenlijk. Dat, dat is het leven omgekeerd. Nou ja, dat ja, is, ja, is heel mooi het is, verteld. Het is wel apart. Ja. Maar het, het getuigt toch wel weer dat liefde is vreemd. Liefde is vreemd. Ja. Love is strange. Love.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 Dat frisse gezicht Toen ik zei, wat drink jij? Gaf zij me een snauw. Ik ben koningin, dus het is meer voor jou Pardon, zei ik bloosend en iets wat van slag Wat willen de dames drinken? En toen schoort zij in de lach Ze vond mij, zo zei zij, een leuke jandrol ze lachte en danste, bracht mijn hoofd op hol. Kom, dans ook jij, Slome, mijn hart is geswicht. Voor die lachende ogen, dat frisse gezicht. Dat speelse spontane hebben jullie dat altijd? Alleen als ze vrij zijn, niet in de tijd. Zij moest eens weten, maar zij heeft aangeweegd. Ik ben verliefd op dat frisse gezicht.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 ...spontaniteit en verliefdheid er ligt. Achter die lachende ogen dat frisse gezicht. De liefde is vreemd. De liefde is vreemd. De liefde is vreemd. Ja, liefde is vreemd. Alleen het is half zo vreemd als uh, de laatste jaren die ik hier heb gehad. Met jullie. Ja. Fantastisch, Ja, wat een fantastische afsluiting van de uitzending. Want niet alleen de kinderen natuurlijk. Dat wilde ik dus net zeggen, ja, precies. Maar, uh, ook, de, maar, de, maar ook, de, ook de cadeaus. Die prachtige cadeaus, cadeaus van onze... Uh, uh, ja, ze ja, ja, horen erbij. Dus die horen bij Meubilair. Ja, ja, eigenlijk wel. Ontzettend leuk. Drie, drie uh, vaste, trouwe luisteraars. Uh, ook trouwens van App Vloed. En, en, uh, de en Duifzaag te en weten, de Week door en zo. En ik kan de dames beloven dat ik... Uh, ik zal, ga er zeker over nadenken om, om dat... Uh, Vrijdag gebeurt het om dat nog steeds uh, te laten gebeuren. Het kan natuurlijk niet meer zo uniek als in de uh, samenstelling... Die we, uh, waar we uh, vanochtend de laatste editie hebben gedaan. Maar ik kan maar... natuurlijk die vrijdag maar af en toe even inbelden. Je, je kan altijd even inbellen. Ja, ja, ja, dat maar. kan voor uh, Gerry. kan ook, kan ook. He, ja. Je kan ook inbellen. Dat doen we net dat als als in Cuba zitten. Of we, ja. dan, uh, we zitten ergens anders en of dan, dan gaan, we toch, gaan ja. we toch nog ja. Ja. even? Ga je maar lopen je zieken. Maar wat, wat een, wat die glazen ook met die, ja, prachtig, die, die lo, de data en de logos ja. erop en prachtig. zo. Maar hebben wat? jullie de glazen ook op sterkte? Ik heb hem versterkt. Ik kan nu kijken zonder bril. Oh, kijk. Ja, kijk Gerrie ook. Nee, maar uh, nou, da leuk. dames, wat hebben jullie daar een enorm veel werk uh, van ja. ja. gemaakt. En, en, en het is goed overgekomen allemaal. Ja. He, het is, het is het ingepakt. Ja, het is netjes ingepakt. Het is niet gebroken. Het nee, is allemaal, allemaal heel overgekomen. Heel ja. Dus uh, nou, echt fantastisch. En Joker zal het ook heel uh, geweldig vinden. De post die zij nog gaat ontvangen natuurlijk. Joker Westerberg. Ja, Joke, We als, je, uh, als je als je meeluistert, uh, en dat doe je ongetwijfeld. Uh, nou ja, uh, ik, uh, wat mij betreft, ik ben niet helemaal weg. En Willem gaat inbellen, heb je al net gezegd. Dus, ja, dus, uh, natuurlijk. Het is niet zo van, we horen helemaal niks meer van die bruis. Nee, nee, nee, nee. Ja, Ga nee. jij het niet missen, Gerrie? Ja, ik ga het zeker missen, maar, maar? ik zeg nooit nooit. Hè. Ik bedoel, ik, ik, ik stop met dit programma, ja, ja. maar je weet nooit wat er nog gebeurt. Er gaat bedoel, weer een nieuwe deur open. Ik heb één ja, keer meegemaakt dat, dat, ja. dat ik dat ook dacht, van ik doe ja. de deur dicht. Ja. En, en misschien uh, is het die, die radio weer, deur weer. Radio ja, weer want dat blijft toch altijd wel trekken. Ja, ik want ik vind radio maken dermate leuk ja. natuurlijk. Dat ik, uh, ja. dat ik, uh, en ik ben de afgelopen uh, weken maanden ben ik uh, een beetje in de, in de lappermand geweest. Ik ben nu weer op de been. Dus ik, kan, ik ga aankomende dinsdagavond weer met Ep en Vloed beginnen. Oh, leuk. Ja. En dan woensdagochtend ja. met Duif de week ja. door. En dan sluit ik misschien wel af met uh, Duif, eind duif sluit, de af. sluit de week af. <laughs> Eindigt op vrijdag. Eindigt op vrijdag. Ja. Nou, dus, dus, niet, ja, waarom, waarom het zou waarom het niet alles, ja. ja, alles kan. Alles ja. kan. Allemaal mogelijk. Ja. Maar, uh, nou ja, ook uh, vanuit mijn hart, ik heb ook genoten van jullie uh, collegialiteit en uh, de gezelligheid vooral. En uh, nou, vriendschap is, en alles gezellig. wat die meer zijn. Maar dat gaat niet verloren natuurlijk. Hè? Zeker niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Jij, nee Kijk, ik nee, ben niet zo is, uit het oog, uit het hart. Hè. Zo is het niet. Hè. Nee. Nou, als, ja, ik, ik, dit, de, als ik straks op de nieuw plas en ben ik dan denk je ja. nog ja, aan ons sloepje. Dan we een heerlijk, heerlijk glaasje drinken erbij. Nou, ik ben ja. nog voornemens om in deze uh, weken, maanden, om een sloep te huren. Dat doe ik altijd bij hoge bomen op de Kaag. Uh, en dan kan je lekker rondvaren. En, uh, sloep, je een sloep, hoe ja? Een sloep, een boot. Een oh, sloep. boot, uh, boot, nee, boot, boot. Ik denk, wat zeg je nou? Ik telefoon sloep te huren, denk ik. Come on the sloep John, John B. John B? Ja, nee, Sloopie natuurlijk is grandfather John B. and yeah. me. Ja, ja, ja, ja. Around Nassau, around Willemboer. Is het nou uh, hoe. We, pe we pedal <laughs> along. <Ja. laughs> maar uh, jongens, ik zet de laatste plaat in ja, ja dat, dat, dat, dat hoop ik toch niet, hè, dat, ja, dat de laatste, voor vandaag, voor, de voor, voor, voor vandaag plaats. wel. Voor CFM uh, is dit uh, voor mij de laatste plaats. Nou, wij danken alle trouwe nou ja, luisteraars. Ja. Gerrie, Jullie net. ook bedankt, hè, want het was altijd heel erg gezellig en ik keek er altijd vreselijk naar uit, elke twee weken. Oké. Okay. En ik wist nooit hoe het programma zou beginnen. En ook niet hoe het zo eindigt. Nee, nee, maar het was er wel altijd leuk. Ja, het ja, was improviseren van alle kanten. Ja, en, dat en, was en maar dat is ook gezellig. hartstikke leuk om te doen, toch? Ja, absoluut. Ja, ik ben dus. ook blij toen dus mij vroegen... zou jij de regie willen doen voor dit programma... want jij bent nog vrij serieus en dat ik daar ook ja op heb gezegd. Ik ja. weet niet of jullie het beginnen... maar mag ik ook nog even gedachten? Sorry, uh, je hebt uh, nog uh, 21 nog even. seconden. Ja. Nou, dan sluit ik me nog graag bij aan. Alle luisteraars ook bedankt namens de moeder van Harm. En ook namens Harm. En de ja. pater die wil dan de ja. laatste de geven nou, aan, hoor, aan jullie allemaal. Ja, ik wens jullie gezegende dagen en een gezegende zomervakantie. En ik zal vast nog wel eens in de studio terugkomen, want ik ben hier een jaar uh, gezienigast. Nou, ja. Zo is het. Dank jullie wel. Dank jullie wel.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 With David, who's still in the Navy, and probably will be for I'm the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. ZFM